8 uur. Dit is door negens met het Het verzet zich tegen het overhevelen van internationale vluchten van KLM naar Air France. Franse piloten zijn tegen bezuinigingen en willen dat er minder vluchten vanaf Schiphol en meer vanaf Parijs vertrekken. Maar minister Dijsselbloem laat dat niet zomaar gebeuren. Volgens hem zijn we er niet om de problemen van de Fransen op te lossen. Brandweermannen in Amsterdam weigeren om nog langer over te werken. Ze kunnen het met de korpsleiding niet eens worden over wanneer ze met pensioen mogen. Omdat de brandweer niet mag staken, wordt ervoor gekozen om op deze manier de leiding onder druk te zetten. Door de actie ontbreken er vandaag elf mensen en kunnen vier brandweerwagens niet uitrukken. Een aandeel in de verzekeraar ASR kost te beleggen 19,5 euro. De aandelen worden vanochtend voor het eerst verhandeld op de Amsterdamse beurs... ANSR was sinds 2008 in handen van de staat, maar volgens minister Dijsselbloem is de tijd nu rijp om de verzekeraar van de hand te doen. In eerste instantie verkoopt de staat 40% van de aandelen, en dat moet de schatkist ruim 1 miljard euro opleveren. Veel vertraging op de Brusselse luchthaven Zaventem vanochtend, vanwege een grote stroomstoring. Daardoor kunnen passagiers en hun bagage niet worden ingecheckt. Volgens de luchthaven zijn er vooral problemen in de vertrekhal en bij de grenscontrole. Het is nog niet duidelijk waardoor de stroom uitviel op Saventem. David Guetta heeft gisteravond de aftrap gegeven voor het EK-voetbal. Met een optreden onder de Eiffeltoren opende de DJ het fanplein van EK-supporters in Parijs. Er kwamen zo'n 83.000 mensen op af. De openingswedstrijd van het EK vandaag is tussen Frankrijk en Roemenië. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. In het noorden wat bewolking. Later volgt vanuit het westen meer bewolking. En vanavond kan er dan wat regen vallen. Het wordt 17 graden in het noorden. 22 in Limburg. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. Maar op de meeste plaatsen droog. En zondag volgen buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Is that the woman next to me? Guilt is burning Inside I'm hurting This a feeling I can't keep So blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on, blame it on me met Race Radio, waar je natuurlijk eigenlijk jazz had verwacht tussen 10 en 12. Vandaag CFM Race Radio. Vanaf het circuit straks Willem van Densen, die bij de twee zitters is die op dit moment rijden. Vijf voor tien zijn die begonnen. Kelvin Harris hoorde je net even over tienen. nu Dotan en Home.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 Zandvoort, zeker op het circuit. We gaan straks even bellen met Willem van Densen, die is daar aanwezig voor ons. Even kijken of het al heel druk is. Vanmorgen stonden de files al richting het circuit. En zoals we net hoorden van de ANWB, stond er ook al een uh, 20 minuten op de zeeweg en een kwartier vertraging op de Zandvoortse laan. Ook het verkeer houden we natuurlijk in de gaten voor je. De Firestone en Conrad. I go... Op het circuit. Race Radio. Alleen op GFM. Setting van het Eurovisie Songfestival dit jaar, Douwe Bob en Slowdown. Voor de mensen die op dit moment eigenlijk CFM Jazz verwachten. Die hebben netjes hun plekje afgestaan voor CFM Race Radio. Dat alles natuurlijk voor de familie Race dagen Driven by Max Verstappen. De eerste Nederlander die ooit een Formule 1 race heeft gewonnen. Op dit moment Formule 1 2-seater rides... Die duren tot even over de klok van half elf. Dan gaan we meteen bellen met Willem hoe het is op het circuit. En om elf uur start de Mazda Cup. Nou ja, tien minuten voor elf eigenlijk al. Daar natuurlijk onze Zandvoortse inbreng. Max Verstappen, die komt om half twaalf de baan op. En dan zal het weer een groot gekkenhuis worden. Een plaat weer uit de Euro Breakdown van dit moment. Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling...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 Zandvoortse radio, even voor de klok van half elf. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Gaan wij even kijken naar de stand van zaken op de wegen rondom Zandvoort? Ook altijd interessant met dit soort dagen. 23 minuten vertraging van Overveen naar Zandvoort, dan heb ik het over de N200. De Zielenvorming daar gemiddelde snelheid maar 20 km per uur. Kan het langzamer? Ja, dat kan, want de N201 uit Horen richting Zandvoort, daar is 21 minuten vertraging tussen Hillegom en Bentveld. Daar op dit moment eh, niet harder dan 10 km per uur. Deze gaat wel wat harder. Jason Blue en Dakota. Een fast car. Een fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Out of here, I've been working at a convenience store Might as say, it's a little bit of money Won't have to drive too far Just cross the border and into the city You and I, can both get jobs Finally see what it means to be living You a fast car so fast enough to run the fire away We're gonna make a decision Ladies tonight, I, die this way bottle the way it is Said his body's too old for working His body's too young Took like his mowing went off and left him She wanted more from life Than he could give it. Said somebody's got to take care of him So I quit school And that's what I did He had a fast car We go cruising and said ourselves. He still ain't got a job Not work in the market As a check out girl I don't Dakota aan de fast car en voor ons tussen de snelle wagens Race Radio Pit Report, Report. We hebben natuurlijk Willem van Densen. Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen vanaf Circuit circuitpark Zandvoort met Max Verstappen familiedagen. De tweede dag alweer, de zondag. En net als gisteren is er alweer een ja, -rijk, uh, publiek aanwezig. Uh, ik zie hier op de toekomstweg nog een uh, flinke stroom mensen deze kant op komen. Dus ik ga ervan uit dat het uh, aantal van gisteren... ...gaat overtroffen worden. Uh, daar zullen we wel overheen gaan vandaag, Ja, ja zonder meer gaat dat uh, gebeuren. Het was vroeg al druk, dus uh, dat is al een indicatie... ...dat het uh, zeker drukker gaat worden als gisteren. Een dag uh, die uh, vanmorgen begon uh, om 9 uur met een uh, race. De tweede race alweer van het weekend. Uh, van uh, op de uur uh, race En ja, gisteren uh, hadden we daar binnen uit Nederland... de uh, volle vliet uh, ging daarvoor clean. Dat was uh, Jarno Opmeer... Vanmorgen uh, was het wederom uh, Richard Scoor, een van de uh, Red Bull-protossiers, uh, een Nederlander ook. Uh, die wederom van pole position uh, mocht vertrekken. Die jongen uh, die heeft het al uh, vier keer mogen doen. en Vier keer wist hij uh, die start eigenlijk uh, te knoeien ook. Vandaar weer. Hij uh, kwam wat beter als uh, gisteren toen hij uh, terugviel naar een uh, zevende plaats. Vanmorgen naar een uh, op de derde plaats uh, viel hij terug, maar goed, het was wederom uh, die Janno meer uh, die daar uh, garen bij spon. en uh, race hij uiteindelijk won. Schoren, uh, ja, die toch wel uh, een beetje druk heeft, denk ik, omdat hij uh, een Red bull uh, is. Die wil zijn eigen uh, waarmaken en iedere keer bij de start, geknoeid ik het uh, hij ging nog wel het gevecht aan uh, met uh, nummer 2, nou, dat is te waarderen dat je een poging onderneemt was een mooie actie dat ging niet helemaal goed, er kwam iets naast de baan en ja, viel daardoor terug uh, en uiteindelijk uh, finish je die als vierde Richard voor. de tweede in die race was uh, de Vinde en de derde was de Vin. Varta uh, nou dan hebben we het Vins ook weer uh, gehad voor van vandaag. Alhoewel ze komen later vandaag nog een keer terug. Want waar we nu mee bezig zijn, is een uh, ja, programma met uh, toetsieters. Uh, onder andere, minardi uh, toezieters die gereden worden door uh, Jos Stappen en uh, Jan Lammers. En die nemen dan winnaars mee van. ...prijswagen van uh, Jumbo... ...en ook uh, prominent uh, worden in de ronde gereden. Nee, dus gisteren ook... Uh, ...gisteren viel één auto uh, eigenlijk al snel uit... ...want ja, die auto's... Uh, ...zijn eigenlijk hele grote computers... ...en die stond in de pitbox... ...en uh, het hele software werd uh, geüpload... Uh, ...als ik het goed zet... ...toen was er een of andere media-medewerker... ...die denkt... ...hé, hey, ik moet de telefoon even opladen. ...die trok de stekker van die laptop uh, eruit... En, uh, ja, gebruikte zijn maar op dat stopcontact ja, met als gevolg dat die auto gisteren niet meer kon rijden. Want maar, was een heel proces en dat werd verstoord. En, ja, dus dat werd hem in dank af. Nee, dat denk ik ook niet. Dat zijn toch aardige ja, geldstromen die dan in één keer stil worden gezet. Ja, precies ook dat uh, heeft er allemaal mee te maken. Dan. Maar goed, uh, vandaag. Uh, kunnen ze wel rijden. Dat hebben ze inmiddels al een aantal keren gedaan. Wat ook reed is de LMP3-auto. Waarmee Jan Lammers en Bernhard van Oranje over twee weken in het voorprogramma van de 24 uur van Le Mans rijden. Bernhard rijdt daar constant mee in de ronde. Nou, voor hem een uitgesproken leeg om die auto beter te leren kennen. Want nu mag er herrie gemaakt worden, dus kan niet zoveel mogelijk rondjes. Toen deed hij gisteren over of zo. Toen eindigde dat we ergens op te in een grimpak. Uh, uh, goed, uh, er stond er een extra reclamebord van Jumbo. Uh, ja, dat is weer mooi voor de, voor de reclames. In Jumbo uh, <laughs> kleuren, ja. ja. En zo dadelijk gaan we hier dan uh, weer een race krijgen. Dat is de race van de uh, Mazda NX5 Cup. Uh, met een startveld van uh, 55 auto's. Die race gaat om uh, 10 voor 11 starten. Een groot vel, dus zometeen om uh, tien voor elf. Ja. Uh, dan bellen we jou gewoon rond die tijd weer even terug... om te kijken hoe die start gegaan is. Of ze alle 55 de tarso-bocht gehaald hebben. Ja, dat is een uh, flinke file. Uh, ja. <laughs> ik kan je zeggen, want de start, uh, ja, je weet waar de startlijn ligt... Ja. en het eindigt ze wat helemaal in... Uh, ja, boor ze uit of eigenlijk eh, nu ja, Arie Leivendijke op. Ja, ik denk inderdaad niet dat ze genoeg startplekken hebben om ze allemaal goed neer te zetten. Nee, nee, dat loopt helemaal tot aan uh, de laatste bocht, uh, Ja, toe. Nou, helemaal goed, Willem. Bedankt uh, tot dusver. Ja, en dan, uh, en, uh, Tot straks. Spreken wij jou straks weer. Oké, okay, gaan we doen. Oké. Okay, Dankjewel. Doei. Hoi hoi. En wij verder met een stukje muziek uit Nederland. Marco Borsato en Bang voor Water op deze zondagochtend. Zeven minuten over de klok van half elf. Eén klap en ik was wakker. Het handgeschreven briefje dat me zei. Dat ze eindelijk de liefde had gevonden. Waar ze zo naar had gezocht. En die ze maar niet vond bij mij. Jij arme stakken, je bent echt helemaal van de wijs. Dokters, voorschrift en zo ging niet, dus verplicht op reis. Drie keer overstappen, zat ik een dag later op het strand. Bij te komen van mijn kater en een cocktail zat ik achterloos te kijken naar twee voeten in het zand. Gaat u straks mee duiken? Ik hoor een naam en krijg een hand. Wat rook ze lekker, dus dat leek me even. Blijf liever op het drogen als ik kiezen mag. Is dat ook oké? Okay? De ondergaande zon stapt de allermooiste vrouw die ik van mijn leven heb gezien. Zo uit de branding op het trapje van mijn malkom. Ik herken haar een luchtje, ze zegt ga je mee en draait zich om. Ben bang voor water en zo is het dus dat het begon. Ik ben ooit bijna verdronken, zegt ze, ik snap het wel. Maar ik help je erdoor. Jaren later, Ongelooflijk hoe snel de tijd toch gaat. Zie ik mijn zoontje op de rand van het diepe staan. Te kijken naar een meisje wat een stukje verder staat. Zij springt in water en hij blijft stokstijf staan. Ze komt boven en hij kijkt me even angstig aan. Toen ik je moeder leerde kennen, was ik net zo bang. En nu ben jij hier. to, uh,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 But if you close your eyes, metal, does metal, it doesn't Het stemgeluid van de Britse rockband. Zinger en zongwriter daar Dan Smit. Bastille en Pompeii. Het is lekker druk richting Zandvoort natuurlijk voor de racedagen op het circuit. En wij zijn er de hele dag live bij. Pak weer over naar Willem van Densen, die bij de starters van de Mazda Max 5 Cup. En dit is Hilary Duff op de Zandvoortse Radio. mm -hmm. I'll see So a We'll I'm the koud vriesje staat, is het wel een beautiful day tot dusver. Mocht je onderweg zijn naar het circuit en toevallig op de zeeweg staan... heb ik slecht nieuws. Je doet er zeker een half uur langer over om op het circuit terecht te komen. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Wie voor ons wel al op het circuit is, de hele dag al Willem van Densen En die was net bij de start van de Auto Wasbon Mazda Max 5 Cup. Dat klopt helemaal. Die zijn bezig. Die hebben inmiddels één ronde... Gereden en uh, over het algemeen die massa's hebben uh, meerdere races. Dan is de uitslag van race 1 is dan de startopstelling uh, van race 2. Gisteren won uh, Andras Kirali met op een tweede plaats Marcel Dekker. Die beiden die werden eigenlijk uh, gestraft vanwege, uh, zoals het zo mooi heet in autosporttermen, misbehavior on track. En die moesten starten van uh, plaats 10 en 11. Uh, wie daarmee uh, de pole veroverde voor deze race was uh, Rudy Schilders met op een tweede plaats... Uh, was dat Bart Verbe. En derde, onze uh, ja, lokale held. Uh, iemand die het heel goed doet in zijn uh, Mazda Cup. Jury uh, uh, Verswijveren. Die drie zijn ook uh, als uh, eerste drie uh, vertrokken. Rijden ook 1, 2, 3 op dit moment. Maar uh, zoals ik zei, Anders Kirali en uh, Marcel Dekker... Ja, die zijn erop gebrand om toch uh, weer verder naar voren te komen. Moeten ze wel een beetje voorzichtig doen. als ze uh, gisteren niet her en der een tik uh, uitdelen... zodat ze wederom zou worden... Maar het is ineens over 25 minuten, dus met 55 auto's kan daar een heleboel in gebeuren. Het ging overigens wel goed. Uh, de eerste keer de uh, tas aan bocht in. Ze hebben allemaal de tas en bocht gehaald, dus voor de eerste ronde. Ja, ja, ja. Ah, nou. De eerste ronde. En het leuke voor deze deelnemers is natuurlijk normaal rijden ze met D Nou ja, dan heb je dat zijn clubreizers, heb je zo'n 500 toeschouwers. Nu zijn ze aan het reizen. Voor inmiddels, zoals dat gezegd wordt, al 40.000 mensen die hier op het circuit verzameld zijn. En dat al om 11 uur in de ochtend. Ja, ik denk dat het nog nooit zo druk geweest is s ochtends op het circuit. Nou om 11 uur? <laughs> zeker niet. Nou, Ik denk ooit wel met de uh, A1. Uh, de A1 was natuurlijk druk in de oude uh, Marlboro ja. Masters. Toen was het ook wel, uh, wel druk. Ja. Maar daar... dit is toch wel een van de grote evenementen voor dit jaar. Ja, zeker weten. Uh, om 11 uur al uh, 40.000 uh, plus. Dan heb je er heel veel. Ik ga nog even kijken, want ze komen er weer aan. Uh, de 55 Masters. Dus ik zal ze niet alle 55 gaan uh, <laughs> opnoemen. Ik kijk uh, wel even naar de eerste. Jury... Uh, we nog op uh, derde plaats voor Zandvoort uh, van Belang. Marcel Dekker, teruggezet naar positie 11 uh, vanwege Zaken Vietjes gisteren. Inmiddels alweer opgerukt naar uh, plaats nummer 7. Ze zijn dus allemaal lekker bezig daar in de Mazda's. Uh, 25 minuten duurt de race, Willem. Ja, dat klopt. Dus, uh, uh, we zijn 10 voor uh, gestart. Dus het ja. gaat er vanuit dat het uh, kwart over de uh, finishes. Dan bellen wij jou gewoon rond kwart over 11 uur. weer. En dan gaan we kijken hoe de finish was van deze Mazda-race. Oké, okay, blijf ik het volgen nu hier. Helemaal top, dankjewel. Dan gaan wij verder met de muziek op de Zandvoorts Radio.